Dit is Lieselot Thomas met het NOS Journaal. Er wordt op grote schaal belastingfraude gepleegd met de voorlopige teruggraaf... schrijft staatssecretaris Wekers in antwoord op Kamervragen. De laatste anderhalf jaar zijn 45.000 gevallen aan het licht gekomen... waarbij geprobeerd werd op basis van gefingeerde gegevens een voorlopige teruggraaf te krijgen. Later blijkt dan dat de aanvragers te veel betaalde niet terug kunnen betalen...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 Het weer, eerst nevel en hier en daar mistbanken in de loop van de ochtend komt de zon door door de graad of 4 in het noordoosten tot 8 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 6.9 CFM Standing on the edge of forever At the start of whatever Shouting love at the world Alone, I sit and reminisce. Sometimes I miss your touch, your kiss, your smile. And meanwhile, you know I never cried. 'Cause deep down inside, you know our love will never, ever die. Everything's gonna be.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 inside the good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 Promise me. night and shine. En ik huppel over straat en roep de hele lach. Yeeha! Want vandaag is het mijn dag. Het is mijn dag. Het is mijn dag. Het is mijn dag. Want vandaag kan ik alles, ben ik sterker dan B.A. Vandaag ben ik de Guus geluk. vandaag zit alles mee.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 Echt heersk lachje. Het is mijn dag. Stel maar dat mijn dag wel. Nee, het is mijn Het is oh echt mijn dag. Het is echt mijn dag. mijn dag. Het is mijn dag. Echt